10 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Groningen. Hij is nu nog burgemeester van Enschede. Daarmee krijgt Groningen opnieuw een PVDA-burgemeester. De negende op rij sinds 1951. Dat is opmerkelijk omdat D66 tegenwoordig de grootste partij van Groningen is. En vijf van de acht kandidaten waren lid van D66. Volgens de selectiecommissie paste Den oudste met zijn ervaring het beste in de profielschets. Voor het eerst is in Europa iemand besmet geraakt met ebola. Het is een Spaanse verpleegster. Ze werkte in een ziekenhuis in Madrid... en verzorgde daar een Spaanse geestelijke... die in Sierra Leone besmet was geraakt. Hij overleed twee weken geleden. De 44-jarige verpleegster is twee keer bij de man op de kamer geweest... volgens de autoriteiten in beschermende kleding. Het Europees parlement heeft een stokje gestoken... voor de benoeming van de Hongaarse eurocommissaris. Tibor Navratjic mag van het parlement... geen commissaris van cultuur en onderwijs worden... Hij zou als minister in Hongarije mede verantwoordelijk zijn voor de aantasting van de rechten van minderheden en de persvrijheid. Het Europees Parlement heeft daar geen bezwaar tegen als de Hongaar een andere portefeuille krijgt. Na 25 jaar komt er een vervolg op de tv-serie Twin Peaks. In 2016 komen er negen nieuwe afleveringen. Een Twitterbericht daarover van regisseur David Lynch leidde tot grote opwinding onder fans. Een korte aankondiging op YouTube werd zo goed bekeken dat het aantal kijkers niet kon worden bijgehouden. Twin Peaks was in de jaren negentig razend populair. De serie over een moord in een slaperig stadje viel op door trage montage en dromerige muziek. Bijna elk pers personage bleek een donkere kant te hebben. De regisseur belooft in de nieuwe serie antwoorden op vragen die nog onbeantwoord zijn gebleven.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 Welkom bij Tweede uur van CFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en we gaan weer wat mooie filmmuziek draaien. En we beginnen Tweede uur altijd met een enorme knaller die iedereen kent. En het nieuws gaf ook hele leuke informatie over de tv-serie Twin Peaks die blijkbaar weer uh, waar een vervolg komt. Ik zal straks kijken of ik daar iets uit kan draaien uit de oude serie Twin Peaks. Maar we beginnen natuurlijk met Isaac Hayes: het Team from Shaft. Pietere muziek, Shaft, Isaac Hayes natuurlijk, uh, titelsong. Ja, en dan komen we weer bij wat romantische films. Een uh, feel-good movie, Love Is All You Need, uh, met de muziek van John Söderkist. Love Is All You Need. Film van Susanne Bier. En uh, het verhaal, dat verhaal uh, ja, gaat over een, een, een, een, een moeder die naar haar dochter op bezoek gaat omdat ze gaat trouwen in Italië. En dan gaat ze met de auto naar de luchthaven en, en daar rijdt ze iemand aan. En dat blijkt toevallig de vader van de toekomstige man te zijn. En dan komen ze op een landgoed aan in Italië. Nou, u snapt al hoe dat gaat. Romantische film, mooie muziek. En ik heb deze film uitgekozen omdat er een vals in zit. En ik heb eigenlijk drie valsjes klaarstaan voor u. De, de, de opening van deze film is een walsje. luister u maar. Het is een mooie melodie. En ik heb daarna nog twee walsjes staan. Hele mooie melodieën. film van Suzanne Bier. Love is all you need. En de muziek is van Johan söder -Quist. Dit was de openingsmuziek. Een film uit 2013. En dan kom ik bij het volgende walsje... wat ik uitgezocht heb. Dat is de Wedding Walt. Uit de film The Beekeeper. waarvan de, de muziek gecomponeerd is door... Eleni Karandrou. Een film uit 1986. Toe vals, toe uh, ga moe. Ik weet niet of ik het goed uitspreek op het Grieks. Het is ook trouwens een prachtig filmpje wat op YouTube staat van haar ook. The Wedding Walls. Fartsbater en echte wals. Het verhaal van de beekeeper Spiros... een gediscensioneerde imker van middelbare leeftijd... heeft de passie voor zijn vak van zijn vader overgenomen. Hij huilt bij de bruiloft van zijn dochter... en zoekt onmiddellijk zijn bijen weer op. Vervolgens bewijst hij zijn eer aan de mensen... die echt wat voor hem betekend hebben. Op zijn lange reis door Griekenland... komt hij weer in aanraking met de wereld die hij was vergeten. Prachtige melodie. En dan kom ik tot slot bij het laatste walsje... wat ik uitgezocht had. Uit de film Eyes White Shut... Uh, film van Stanley Kubrick. En de uh, second waltz, die kennen we ongetwijfeld allemaal. Trouwens, dit is in de uitvoering van het Concertgebouw Kerst in de Duitse Soundtrack. Als je deze muziek hoort, dan denk je onmiddellijk aan de stem en de muziek van André Rieu natuurlijk. Want Second Waltz is natuurlijk ook via het orkest van André Rieu bekend geworden. En als je het over André Rieu hebt, dan ja, kan ik me herinneren een tijd geleden dat er een onder wetenschappelijk onderzoek gestart is naar de populariteit van André Rieu. Hoe kan het nou dat hij de mensen zo hun vervoering kan brengen? Hoe kan het nou dat hij waar hij ook speelt in de wereld de zalen vol krijgt en de, eigenlijk zijn klassieke muziek wordt tot een volksfeest? Uh, ja, in een, in een soort interview op de televisie zei uh, Johan Derksen, die cubus uh, van Voetbal uh, International, die zei van uh, André Rieu, de, de Gerard Joling van de klassieke muziek noemde hij hem, maar dat is natuurlijk een beetje overtrokken. Het is interessant wanneer die uitkomsten bekend zijn. Ze zouden in 2015 het onderzoek afgerond hebben en dan weten we hoe het komt dat André Rieu zo verschrikkelijk populair is eigenlijk in de hele wereld. Nou, dat is toch leuk. En dat allemaal uh, naar aanleiding van filmmuziek. Eyes Wide Shut. En, uh, ja, deze uitvoering was van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Prachtige uitvoering. Eigenlijk drie walsjes op een rij. Alle drie verschillend. De maat is hetzelfde natuurlijk. De wals. Uh, dan komen we bij een hele andere film. Eigenlijk is het geen film, maar is het een tv-serie. En het is de tv-serie The Good Wife. Mooie titelmuziek. Uit The Good Wife een tv-serie. De componist David Buckley heeft hier ook een BMI Film TV Award mee gewonnen in 2013. Mooie muziek. Ik draai er nog één uit deze. En dat is getiteld het nummer uh, The Hitting the Fan. Ja, dat was uit de, de, de tv-serie The Good Wife... gecomponeerd door David Buckley. En dit was het nummer Hitting the Fan. Uh, ja, eigenlijk nu een beetje tijd voor wat jazzmuziek. We hebben klassiek gedraaid, dus nu is het tijd voor uh, wat jazz. En uit de film Good Night en Good Luck, film uit 2005 geregisseerd door George Clooney. Daar zit jazzmuziek in gezongen door Diane Reeves. De film gaat over de haatcampagne van de Amerikaanse verslaggever Edward Munro, die verslag doet van wat senator McCartney doet tegen de mensen die communistische, socialistische of enigszins links georiënteerde ideeën hadden in Amerika. Into its life some rain moest val. Diane Reeves. is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun But when I think of you, another shower starts into each life. Ja, de communistenjager McCartney. Uh, ze hebben gekozen voor bestaande muziek, uh, George Clooney. En, uh, nou, Deanne Reeves, van zingt dat fantastisch. Ik doe er nog een. There will be another spring. Ja, daar hebben we ook mee te maken. Nu herfst, maar uh, ja, er komt weer een nieuw voorjaar natuurlijk. Another spring I know our hearts Als we daarmee maar van uitgaan. Het is de herfst in de aantocht. voorjaar komt het ook weer. Maar eerst nog die winter voorbij natuurlijk. Ja, dit is heerlijke muziek natuurlijk voor de late avond. Good night and good luck. Dat geldt dus voor allemaal. En uh, we zitten een beetje in het jazz gedeelte. Dus dan uh, kan ik natuurlijk niet om Art Blakey heen. En die heeft uh, de muziek gemaakt bij Liaison Dangereuse. Het, het, het nummer heet No Problem. Ik draai het niet helemaal. Het is een heel lang nummer, maar het beginnetje is in ieder geval heel mooi. 59, maar het is een nummer van zo'n acht uh, minuten, dus dat wordt een beetje veel van het goede. En ik wil nog altijd ook nog een uh, muziekje draaien van een, uh, ja, een speurder. Ja, we hebben nog geen uh, speurders gehad in de, deze, uh, dit programma van Cine, de, Cine, de Cinema, dus dat is tijd voor wat speurdersmuziek. En ik heb gekozen voor Hercule Poirot, uh, gecomponeerd door Christopher Gunning. tijd om bij Philip Rombie uit te komen en die heeft hele mooie muziek gemaakt uit een aantal films van uh, François Ozon en uit Jeune et Jolie, het themanummer Thank you. Jeune et Jolie, het film uh, uh, van uh, François Ozon, uh, muziek gecomponeerd door Philippe Rombie. En ik heb nog een film van François Ozon op de rol staan, Swimmingpool. En daarvan uh, wordt in het Duits gezongen, Trooi me door François Zagni. Stay. <laughs> Stem van François Zardy en uit de film The Swimming Pool. Prachtig gezongen, een beetje sensueel. Mooie film ook. Er zit spanning in en dat hoor je gewoon ook in dit nummer. Ja, U heeft geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving. We hebben weer jazz, klassiek, western muziek, popmuziek gedraaid... van alles wat bekend en minder bekend. En uh, ja, we eindigen natuurlijk altijd met Dan La Maison, ook van Fille Berronbi. Omdat het zo mooi is, dat houden we nog even vol natuurlijk... Daar komt hij, dan naar mijn zo. Tot volgende week. zijn we er natuurlijk weer met het prachtige programma CFM Cinema. En dan onder andere de eind voor uh, Kill Bill 1, misschien 2 ook nog wel. Twin Peaks, het Wester een kwartier, een beetje jazz, een beetje klassiek. Ik zou zeggen, maak er een goede week van slaap lekker en morgen gezond weer op. Tot de volgende keer. CFM oh,